Zo, zo, Harmieke. 25 en 26 april 2025. Wat zegt u dat? 25, 4, 25. 26, 4, 25. Ik vind dat dat heel mooi klinkt. 25, 4, 25. Ja, en is er dan iets speciaal gebeurd of zo? Of wat was er dan? Ja, we waren op de klep en de klipper. Ik zei ook vaak de klip en de klipper. Dus de klep en de klipper. Ja, en wat deden we daar? Daar zaten we op het water en daar hebben we met Soundwave echt wel. Uh Leuke mensen ontmoet. En mensen mochten een koptelefoon op hun hoofd zetten en in de micro babbelen of gewoon lekker eten. Want dat was wel een boot op het water. En daar niet, is daar de kok en die kan heel lekker eten maken. Mm -hmm. Ja, en ik wil toch even... Teruggaan naar het eerste moment toen we daar aankwamen. Want inderdaad, je, je noemde het zelf al, de eigenaar en kok, Danny, heeft ons de toestemming gegeven om naar die boot te komen. Om daar onze Get Together te houden, eigenlijk. Heel dankbaar, dankjewel nogmaals, Danny. En, en de crew zou ik even zeggen: de bemanning, de, de medewerkers, uh, dat we daar mochten zijn. En dus we kwamen daar vrijdag aan. En ja. Toen was het een beetje onduidelijk, denk ik, voor de medewerkers van uh, ja, waar dat we precies gingen staan. Want eerst gingen wij in de orangerie zitten, zoals ja, in de orangerie. En dat, blijkbaar was er een feest. En dan werden we naar de andere kant van de boot gezet, dus helemaal achteraan het schip, in een hoekje. Oké, okay, dat was goed, we, we stelden alles op. We hebben dan ons bezoek gehad, ja, daar komen we zo meteen nog op terug. En dan, wanneer dat gedaan was, dacht ik: Oh, ja, dat is fijn, dan kan het blijven staan hè, tot de volgende dag. En we vertrokken toen richting Duffel, een conditional celebration bij Hop Onderweg zei ik tegen Jermikke: Ik denk dat we een telefoontje gehad hebben vanuit de kleppende klipper. En een berichtje ook, want het was precies dringend. Dus ik belde die dan terug. En toen bleek eh, dat we eh, eigenlijk gevraagd werden om te verhuizen. Er zouden reservaties zijn op die plaats waar we alles hadden opgesteld. Op de, hè, waar we toen onze together hebben gehouden. Dus dan werd het ons vriendelijk gevraagd om onze spullen aan de andere kant te zetten. Of dat we niet erg vonden. Dan zei ik, die dan zullen we dan ja, vroeger naar daar gaan om dat allemaal op te stellen? En uh, zoals we eerst gingen uh, staan in de Orangerie, hebben we dan alles naar voren verhuisd. Ik had er eigenlijk een beetje moeilijk mee. <laughs> en Arnieke uh, zei, ja, maar dat, dat is niet erg, ik help je wel, dus vandaar hebben we dat samen gedaan. En dan uh, is zij Roland en de kameraden uh, gaan halen. En die had toch wel heel veel tegenslag, want ja, de ja. treinen waren aan het staken en ja. er was een vervangbus. En hm. hij heeft twee uur lang naar Mol gereden vanuit Zonhoven. En hij was ook al op de foute bus uh, gestapt, foute richting. Dus hij moest richting Mol, maar hij is eerst richting Hasseltje gegaan vanuit Zonhoven. En die kwam dus twee uur later toe op het station. Uh, en die had, was heel hongerig, maar die heeft dan lekker en vol Ik heb met frietjes gegeten. En zei dat het heel erg smaakte. Ja, en dat was zaterdagmiddag. En misschien ook iets over, over vrijdag vertellen of zo. En dan zal ik de rest van zaterdag uitleggen, want daar was ook nog iets speciaal gebeurd. We ja, hebben vrijdag bezoek gehad van Anne. En Anne had de originele schets mee van de toren van de expo. Want die schets hebben we gebruikt voor de affiche van de expo. Uh, prikkelbaar en geraakt. En we hebben dus als cadeau een mooie schets gekregen. En die heb ik nu geprikt op jouw bord. En wat ook wel leuk is, we hebben nog een ander kunstwerk, dat is natuurlijk... Ja, dat heb ik nog niet gezien, want Arneke bedoelt met mijn bord, dus dat is eigenlijk een wit, wit karton, van, van Ikea denk ik dat dat is, <laughs> een, een doosje, een, een verpakking. En zo hadden we er twee... Tijdens het Midsommerfeest in, in, in juni vorig jaar, 2024, in Hasselt, zaten we toen in een gebouw binnen. Heb ik daar dan om, om mensen aan te trekken en om dat bekend te maken? Wat we daaraan doen zijn? Heb ik op dat plakkaat geverfd: Soundwave, met een vraagteken. En ah. wat staat er van nog op, Hermieke? Kom, kennis maken en vertel jouw verhaal. Ja, en dan een pijltje natuurlijk, welke richting dat ze, dat ze het uitkonden. En dat bedoelt Hermieke met mijn bord. En aan de ene kant, op een van de twee borden heeft ze inderdaad de tekening van Anne uh, gekleefd, of, of geprikt. Geprikt, Op en geraakt. En op het andere, andere. ...heeft uh, Robin Jan, Victor van der Steen, heel origineel, zijn naam geschreven met oogjes. Want ja. hij tekent heel leuke dingen en hij stopt overal ogen in, zodat alles bezieling krijgt. En dat was onze kunstenaar. Ja, en die tekening, die hangt op het andere bord. En het is ook wel een chique, niet, niet, niet denk er pas aan, het vorige evenement, het laatste dat we gedaan hebben, eigenlijk, was in Hasselt... En Anne heeft toen een van de schetsen gemaakt, want we hadden verschillende personen, of, of artiesten eigenlijk, artiesten gevraagd... Kunnen jullie die toren, hè, onder de toren daar, die kunststal, kunnen jullie daar iets, iets rondmaken rond die toren? En uh, Annick Daniels heeft er uh, twee of drie zelfs gemaakt, waar we ook de cover hebben voor gebruikt. En dan hadden we een collage van verschillende andere artiesten tekening van Lourdes. En Roland zelf heeft er ook eentje gemaakt... En Anne Vriens dus ook. En zij heeft dan eigenlijk de originele tekening... Had ze vond ze niet zo geslaagd, dus heeft ze een beetje aangepast en toen dat klaar was, was er daar precies niet zo helemaal tevreden mee. Waarom? voor ons, ay, dat maakt niet uit, dat, dat, dat is mooi. Hè? En nu zijn wij verhuisd en nu hebben we als cadeau gekregen een mooi gelukssteen, heel prachtig, en een Van mooi Alm, plantje ja. met een dikke kus, een heel mooi kaartje met een gedichtje en haar originele schetstekening. En het is beloftevol, want uh, Robin en Roland hebben elkaar ontmoet en die gaan waarschijnlijk ook samen een expo gaan doen in Studio Stad in Hasselt. Dus die hebben elkaar ontmoet en daar gaat dus weer iets nieuws uit voortkomen, wat natuurlijk Doelen van Get Together. En Robin en Roland die waren ook aanwezig bij de Expo. Robin is er dan tijdens de Expo bij je komen? Ik heb op voorhand gevraagd of die wou komen als artiest, dus hij was aanwezig als artiest. Toen wij kerst vierden, heeft hij tijdens de Spaanse Latino dansmiddag ah, heeft ja. hij een tekening gemaakt. Tijdens de expo wel heeft ja. hij iets gemaakt. Oké. Okay. En, en ja, dus nu komen die allemaal nog eens een keertje samen bij de eerste keer dat we het ook in de campen doen. De eerste keer dit jaar. Dus dat is ook wel speciaal. En zij gaan iets leuks doen in Hasselt en wij gaan iets leuks doen in de campen. Dus het is dus dubbel pret. Mm -hmm. Oké, okay, kijk er naar uit. We hadden nog bezoek vrijdag. Om. Het is ook wel de moeite waard om nog te zeggen dat de vuist van Roland ook ophing tegen pesten. Ja, ja, ja zeker. Ja. Omdat Mol daar ook op inzet. Op de ramen eigenlijk Dan hangen er stickers op, de vier stippen en samen tegen pesten. Ja, en daar zetten we op in. Dat is mooi. Ja. En, en Roland, zoals het te weten, die, die had dat ook op zijn hart om dat te doen. En, en zo komt het ook weer uh, terug. Helemaal in het verhaal van de Kempen. Ja. Ja, en, en dus naast Anne op vrijdag hadden we ook nog bezoek van... Tine. Tine, ja. En Tine is ook iemand die ondernemend is en die heel graag mensen wil helpen. En die had haar nieuwe website gelanceerd en die was zeer blij, heb ik wel. Mm -hmm. ja, ja, daar kwam ze over vertellen en ze wilde ons een beetje beter leren kennen. Want ze wilde ons als partner op haar website. Dus daar we zijn we ook heel dankbaar voor. En dan zijn ze samen lang, lang blijven hangen eigenlijk. Hè? Ja als, als, als, als gasten. Eigenlijk als, een beetje als eregasten. Ja. Want uh, dan daarna hebben we ook nog twee andere personen die aan het feesten waren op die boot. Dus wat we juist zeiden. Um, daar hebben we vorige weken voor dat feest hè, op een andere plaats gaan staan. En uiteindelijk zijn die feestvierers of toch twee daarvan, ook naar ons toegekomen. Twee oudere dames. Eén van de twee zag, zag die plaats staan. Uh, Soundwave, wat is dat allemaal? En zo is ze bij ons terechtgekomen. Hebben we een fragmentje laten horen. Het knieën, Melanie. Je zult wassen, dat ik. Het niet. Ja, die herkende die muziek. Dus ze begonnen spontaan mee te zingen. Ja. Dus dat is wel fijn. Ja. En dag twee, uh, wat ik leuk vond, is dat ik mijn uh, verhaalcape van Olga van Foucault heb aangedaan. Mijn keep die magie geeft. En Kamishibai, vertelt theater, heb gedaan. En ik had twee lieve meisjes, wiens moeken in de keuken afvast op de Kleppende Clubber. En die waren gewoon lekker komen fietsen. Het was ook de 60-kilometer-wandeltocht in de Kempen. En die waren blij verrast met van alles wat er gebeurde. En ja, die hebben nog het verhaal geluisterd, op het trampoline gesprongen. En die vonden de muziekdoosjes zo magisch. Mm -hmm. Dus die hebben de klankspeldoosjes gebruikt. En dan heb ik een verhaalplaat verteld en nog eentje. En een omste beurt mochten ze het uh, klankspeldoosje draaien, zodat er muziek kwam. En dat vond ik echt een heel leuk moment, buiten aan de oever. Ja, want je hebt hem zelfs twee keer verteld. Want, uh, en, en nu komt het spannende, hè? Dus op een bepaald moment, ik zag het, hè. Dus er waren, er waren mijn kindjes van ons bezoek aan, aan het spelen, op de trampoline. En ja, Mieke had daar knuffels gelegd en zo'n soort balletje met een geluidje. Ja, dat balletje dus, dat, dat, dat lag daar ook, dat lag er dus ook bij. En om het duidelijk te maken, de boot, en de klep en de klipper, op het water, hè, aan, aan, aan de kade, dus een grasveld naast die boot, en daar staat een trampoline op dat grasveld. Nu, tussen het grasveld en het water, je aankomen, is niet zo heel veel plaats, ik denk zo'n vijf meter ongeveer. En wat wil nu, dus, uh, dat is dan wel omheind, hè, dus dat niet dat de kindjes van, op die trampoline oep, hardoes, in dat water kunnen belanden, normaal gezien. Eh, ...waar niet als daar eh, speelgoed eh, tussen ligt. Dus eh, knuffels en dus ook dat balletje dat, dat je net hebt gehoord. En ja, ze waren daar mee aan het shotten en zo in, in, in die trampoline, eh, die afsluiting. En op een bepaald moment, het ging aan, eerst aan de ene kant van de trampoline, dus uit de trampoline... ...maar nog wel richting de parking. En even later ging het helaas aan de andere kant uit de trampoline in het water... Ik zag het al, je fugger, en ik riep ze waar, Mieke, je bal is in het water. Ja, niemand echt reageerde. En dan ging ik zelf maar kijken, ja, misschien kan ik dan met een borstel of een lang stok of zo eruit vissen. En ja, helaas was de bal net iets te ver binnen mijn bereik. Dan ging ik gekeken of dat nog iets langer was om dat mee uit te halen. Niet direct gelukt balletje met een beetje stroming dreef zo wat verder van ons weg. Terwijl die kinderen zo zeiden, oh ja, ik, ik, ik zal het wel uh, eruit halen. Ik zei, nee, dat gaan we niet doen, anders uh, lig jij er nog in. Of, of ik zal wel zwemmen. Niet zozeer zwemmen, maar als je het wilt pakken, ligt jij erin. Dus uh, dan heb je die van het water weggehaald. Ik ging toch naar binnen, ik, ik legde dat uit, ja, nu zijn we hem kwijt. En net toen als ik dat vertelde, stond er iemand bij mij, Daniel. En dus we hadden ook nog bezoek van Daniel en Marina. Daar gaan we zo meteen nog verder op in. En ik zeg zo, ik zie verder op kayakkers. Misschien als die onze kant uit gaan, dat, dat die eventueel kunnen helpen. Ah oh ja, dat is goed, zei want die zien er jonge gasten uit. Hè? Die kunnen dat wel, sportievelingen. Dus ik naar daar. En net toen als ik daaraan kwam, draaiden ze zich zo wat om. Ik zei, oh, wacht even, er ligt iets in het water. Kan er iemand van jullie even helpen of zo? ah ja, ja oké, okay, dat is goed, wij hebben ons twee, maar uiteindelijk is er één gegaan, we, we krijgen dat er wel uit. Dus er uh, was al een van die gasten die, die mee is gegaan, wist hij wist eigenlijk niet wat dat er op dat moment in lag, uh, en uh, zijn makkers gingen dan terug. Nu, um, uiteindelijk uh, uh, heeft hij dat er kunnen uithalen, en uh, was dat Kobe, Kobe eigenlijk het Lommel, dus niet zozeer verbonden met de KVA-club, maar nu juist op dat moment was hij dan wel daar, bij uh, Mokka heet dat dan, uh, de bolste club. Dus nogmaals dank aan Kobe en Mokka om, om die bal uit het water te halen. Later ga ik die wel opsporen en uh, dan, dan krijgt hij nog wel een, een even opname of iets, ofzo, als hij dat wilt. Ja, ik heb nog een le leuk nieuwtje, want je weet dat ik van strips hou van Camiche uh, Bay theater, En ik had ook dat boek van uh, Jan Delvome. Ik heb daar wel niks uit verteld, hè, op de radiogeschiedenis. Maar dat gaan we een andere keer doen. Maar ik zie dat De Kleppende Klipper is nummer 95 van de uh, Willy van der Steen. En het uh, boekje wat Annick heeft geschreven voor jou is nummertje 103, De Klankentapper. Dus dit stripverhaaltje was maar een... Ja, niet veel, hè, Mieke, wel. Maar een tiental nummers eerder. Jullie schelen 8. 9, ja, dan zitten er 9 tussen, dus dat, dat valt goed mee. Hè? Uh, Van 95 tot 103, is dat 9, Mieke? Uh, de kleppende klippen was 95 en 103 was de klanketafel. Dus, dus een 8. Maar ja, oké, okay, dat is leuk, hè? Ja, dat is een acht Dat is dichtbij, hè? We zitten in dezelfde sfeer. Dus. Dat heeft zo te zijn, zeg maar Dus dan, misschien hè? gaan we de volgende keer ergens bij een koning komen of een charmante koffiepot, wie weet welke struppen tegenkomen. Dat is een leuke plek. Ja, ik ben benieuwd. En... Nog iets over de gasten of zo? En dus wat ik zei, Marina en Daniel of, of nee, Anne? Ja, want dat was echt. met de jongens is gekomen. En ik was ook wel uh, blij verrast dat mensen nieuwsgierig waren. En natuurlijk dat Robin met Anna kwam uh, uit Beringen. Die hebben zo echt zitten tekenen. Wat, wat ik jammer vond, uh, dat ik weinig aandacht had voor echt, ja, om zo met mensen bij te praten. Omdat er toch heel veel mensen tegelijk zijn. En je wat buiten vertelt. En bezig bent met kinderen en bezoekers. Dus je kunt niet echt heel veel aandacht geven aan mensen. Het is allemaal vluchtig contact. Maar ik geloof wel dat de studio een plek is waar mensen wel een verhaal konden vertellen. En wat ik doorhad, is dat heel veel mensen de koptelefoon op hun hoofd hadden en heel aandachtig luisterden, luisterden. Dus ik denk, Miguel, klopt dat? Je hebt heel veel dingen kunnen laten horen. En dat mensen daardoor nieuwe ideeën hebben gekregen en blij weggingen met hé, hey, ik denk dat ik terug naar Miguel kom, want ik ga wel iets hebben wat hij kan doen voor mij. Ja, ja, dat denk ik ook wel. En ook eh, fijn dat, uh, dat er toch wel aandacht was voor hetgeen wat ik doe. Ik wil nog twee soort van highlights meegeven. En eentje was eigenlijk een zien. Dus ik had het er vorig jaar nog over toen dus we naar Spanje en Portugal gingen. Dat was ook rond deze periode. Oké, okay, het was eind mei, begin juni. Toen had ik het over 2004. Dus toen was ik in het zesde jaar zat in Leepholzburg. Die van het secretariaat die daar werkte. een zekere Irene was daarbij. En Marleen... En het was Marleen die daar in één keer binnenkwam. Ik herken ze niet echt meer. Ondertussen haar haar zag er een beetje anders zijn natuurlijk, na al die jaren. En ik, ik, ik een een beetje beschaamd trouwens. Ik dacht dat, dat ze gestopt was met werken. Ze heeft nog drie jaar te doen. Dus dat was even verkeerd van mij. Maar goed, een fijn weerzien. Ze was aangenaam verrast. Wel twee eigenlijk, om elkaar tegen te komen. Dan vroeg ze van ja, wat, wat doet je dan hier? En een heel uitleggen. Ze was heel blij. Ze verwees ook, ook naar die periode. Ja, toen. Ze zei uh, Miguel was echt een heel leuke leerling. Die kwam smiddags, stond hij altijd al bij mij. Smiddags was hij erbij, want hij wil radio gaan maken op school. Dat was heel leuk om te horen dat radio, uh, dat radio Maken en tiener zijn op school dat Mieke wel toen al gegrepen was door de geluidstudio. Ja, ik vertel er soms wel over, Hermieke, en nu, nu hoort je het dus van iemand anders, hè. Ja, dus de leukste momenten op school waren je pauzemomenten. Ja, blijkbaar, ja. en dan die ja. schoolbel opzetten en zo, om ja. daar ook eens aan die knopjes te zitten, ja. dat was al tof, ja. Ja. En, en, en ze zei, het staat er nog allemaal, alleen wordt het niet meer gebruikt. Het, het is een beetje een museum aan het worden, denk ik, of een monument, en hebben ze nu iets anders, maar dat heb je toen net niet gehoord, denk ik, Hermieke, dus ook een primeertje voor jou, en misschien ook voor de luisteraar op dit moment. Op de speelplaats hebben ze dus een caravan staan en die wordt dus tijdens de middag gebruikt, maar vooral voor de mini, ze noemden dat mini, mini onderneming, hè? dus dat was toen ook al, hè? de mini onderneming en die gebruiken dat dus om ja, iets te verkopen als ze willen en niet alleen dat, want naast de school was vroeger een snoepwinkel en Snoopy heette die, zo'n ouder koppel, die is daarmee gestopt. En staat dat eigenlijk leeg? Wat hebben ze nu gedaan vanuit de school? Die mensen van de mini daarin gezet. Dus die kunnen daar ook van alles opzetten. En ja, die kunnen dat gebruiken als ze dat willen, inrichten. En, en misschien ook iets verkopen als ze dat zouden willen. Mooi. Mooi gedaan. Ja, heel leuk. Ja. Oké, okay, en het andere, dat was ook een soort van primeur eigenlijk. Hè? Weet je nog, Hermieke? We hebben dertig mensen gehad. Welke primeur hebben we nog gehad? Oh ja, ja we hebben om, vier, ja, om kwart na drie hadden we ons programma Camisje Belk. Ja. Uh, Verteltheater. En natuurlijk hadden we Peter en Jelle op bezoek en die waren er al om één uur. Die waren mooi ja. op tijd met een brommer. Twee ja. uur vanuit Hassel naar, uh, langs het kanaal naar ja. gereden. Dat was zo leuk. En Peter zei, mag ik iets doen? En Dus zei ik wel, ja ja, om vier uur komt er een verrassing. Dan ga ik iets de wereld in zenden wat nog niemand heeft gezien. En dat was om vier uur. Of hij mocht iets presenteren als hij dat wilde, want ja, Radio maken, dat zit nog altijd in hem, hè? net zoals bij Jelle. En, maar Peter is zo iemand, ja, Jelle dan ook wel heel gedreven. Alleen Peter is zo iemand ja, die wil, volgens mij, stiekem, we mogen dat wel zeggen, dat Peter, dat hij dan volgens mij elke moment, elke seconde van de dag zo'n radio maakt. Zo, dat, dat stroomt door heel zijn lichaam, volgens mij. Ik denk dat hij dat ook gaat uh, bevestigen als hij het hoort. Dus hij eh, kreeg de kans om te presenteren, want hij was eigenlijk de sprekende klok, ook voor Christel, want Christel van Past was daar ook bij. Nogmaals, bedankt ook, Christel. En zij had een afspraak om kwart na drie of zo Ze had een café uur. om drie uur. Ja, dan, ja, ja, dat is open huis. Hè? Of, of, ja. Dan wilde zij vertrekken, dus ze kon niet zo lang blijven. En opeens stond Peter daar, Christel, um, het is vijf na drie. Oh, oh ja, ja, ja. Dat <laughs> was er zo, zo, zo een beetje verlegen, oei, dan moet ik hier weg. Uh, ik zei, ah, fijn uh, Peter, dat is in de klok, dat is tof. En inderdaad, het was vier uur, hetzelfde verhaal, hè? Van uh, vier uur stipt, uh, of iets daarvoor, stond hem daar. Miek wel, het is vier uur. Ik zei, ja, dat weet ik. Uh, ver verrassing eigenlijk, die, die ik ging onthullen. Ik was die nog een orde aan het brengen. Toen was ik nog vergeten uh, te zeggen van, ah ja, Peter, jij kunt misschien de aankondiging doen. Maar ik heb hem wel laten... aftellen. Ja, en tr tromroffelen. Uh, trom ja, ja. laten doen. Uh, en uh, wat was nu die verrassing? Want volgens mij zit de wel op de wacht, Miek. Vertel het eens, want ze zien het natuurlijk niet, hè? Ja, we hadden toen het scherm aangedaan, dus digitaal konden de mensen ontdekken dat Miguel een nieuw dienstaanbod de wereld heeft gezonden. Vanaf 26 april kun je het volgende van Miguel krijgen, iets heel mooi. Ik zal aftellen met Trom Groffel. Uh, let's celebrate. En ja. wat is dat allemaal, dat beest? Dat is dat je met Soundwave, dat je gasten die delen, puntje, puntje, puntje. Wat delen ze? Blunders. Ze delen wensen, anekdotes, dromen, muziek, herinneringen. En als je de folder op zijn kop legt... Dan zie je iets. Dan zie je iets. Wat is dat, Miguel? Mm, zou het op de website staan? Of gaan we het toch al meegeven? Of? Ah, dan moet ze op de website kijken. Ja, Dat ja. is een verrassing. Er ja, staat iets op zijn kop. Want wij zijn echt veel mensen met, uh, die graag op zijn kop zitten. Zoals ja. de clowntjes die op zijn kop zitten te dansen. Of je mag het ook zelf invullen met ja, iets wat je leuk vindt. Iets op zijn vindt. kop. Iets wat <laughs> atypisch is op een Celebrate fashion. Of, Nu denk ik juist aan iets. Ik kunt misschien ook ondersteboven iets inspreken. Oh ja, dat is, niet leuk. dat is goed. Op onze kop. Dat kunnen we op onze handenstand doen. Ja, op handenstand gedaan, denk ik. en kopstand gaan we praten. Op zijn kop praten. We gaan dat vanaf nu doen. Ja, dan moet ik wel altijd een, een broekkoos aan doen of iedereen ziet mijn onderbroek. Dat is goed. Leuk idee. Ja, we blijven spontaan van al ideeën bedenken. En die folder is echt heel mooi. Uh, we kregen complimenten. Uh, Miguel was ermee bezig en ik heb zo wat feedback gegeven. Ik zei, Miguel, ik denk dat we in die lijn mensen kunnen verleiden. Want uh, het is zo een beetje waar mensen momenteel heel erg van houden. Dus we maken ze nieuwsgierig om naar jouw ja. website te gaan. Het is een beetje de tijd om daarop in te zetten. Want ja. mensen houden ervan. Dus ja, ik ben benieuwd of dat het ook zo is. Maar ik denk het wel. Okay. Dat ik het wel mooi vindt. Was er nog iets wat we gedaan hebben, of dat je wilt meegeven over get-together? Ik denk dat op het water zijn, hè, uh, we, dus, we waren dan eigenlijk, uh, hoe noemde dat, de boeg zaten we? Uh, hoe noemde hij dat, die kant daar? De voorkant de, is de boeg, ja. Uh, ja, oké. Okay. Dat is leuk. Dat is echt fijn. We hebben uh, genoten en we wilden, ja, Dani, heel erg dankjewel zeggen mm -hmm. dat wij zomaar twee dagen, uh, dat jij onze gastheer was en dat we met veel mensen heel veel... Uh, geluidsplezier hebben gemaakt. En ook de stille kampen hebben ontdekt, want het mm. geluid van het water en de vogels en de rust was toch wel heel mooi. Mm. Ja, want Dani is ook een paar keer langsgekomen hè, en dat we, we ook aan de micro wilden, maar dat, dat was niet echt voor te vinden. Hij is ook druk bezig met dat koken en dat snappen we natuurlijk. Hij had zaterdag, want daarom heeft hij hem natuurlijk ook gevraagd om te verhuizen. Veel de reservaties achteraan de boot. En het, wat ik wel jammer vond, dat heb ik ook al een keer verteld tegen die, denk ik ook, die Beliebrug. Aan de ene kant het is het open, dus het is fijn. Hè. We kunnen er weer voorbij of over. Hè. Ook voor de wandelaars, want het was Molse 60. Dus dat betekent, voor degenen die het niet weten, dat is wandelen. Hè. Dus De scouts zitten daar voor iets tussen. En dat is al verschillende jaren dat ze dat doen. Dat zijn vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Dat wandelaars daar op dat terrein, de maat, en dat gebied kunnen, kunnen verkennen en ontdekken. Die wegen worden zo afgezet voor de wandelaars. En dus ook de Beliebrug kunnen ze dan gewoon overwandelen. Hè. De Beliebrug, dat is eigenlijk een, uit de oorlog, hè, nog een overblijfsel. Dat zou eigenlijk tijdelijk uh, gezet worden. En het, ja, nu is het er nog altijd. Alleen, de voorbije maand hebben ze dat dus aan, aan, aan, aan veranderd. Hè, dus verstevigd. Eerst. Dat, dat hoorde je, dat was allemaal hout. Dus je hoorde dat kletteren en dat is nu niet meer. Nee, ze dus, hebben gerenoveerd. Ja, dus de Beliebrug kreeg niet meer zoals de nee. Beliebrug van toen. Ja, maar het jammer was wel inderdaad, dus die weg is afgesloten, dus dat hield ook wel in. Daarvoor voor Dani en uh, de klep en de klipper, dat er ook wel uh, geen auto's eigenlijk echt konden doorrijden. Dus voor hem zijn dat eigenlijk luwe dagen. Mm -hmm. Iedereen gaat daar naar eigenlijk het, het jongerencentrum, want daar is heel veel evenement. En eigenlijk de boot laat ze een beetje liggen. En dat hebben we wel gevoeld, er kwamen veel fietsers en iedereen ging eigenlijk naar de grote koer. Mm -hmm. En mensen die dan inderdaad echt hielden van rust en een ijsje koffie en wat wouden eten, die kwamen wel aan boord. Maar het was toch voor Dani niet de hoogdag, dat al die wandelaars willen wandelen en, en niet zo direct het moment om echt zo... Nou, uh, de meeste want. Ja. Want hier of daar was er toch wel iemand, want ik dacht dat die ook voor ons zouden komen of dat, hè, dat die bij ons wilde zitten. Dus ik zei: Ah ja, ik kan wel uitleg geven of zo. Ah nee, nee dat is oké, okay, want we zijn aan het wandelen, we komen juist voor een koffie. Ja, hun doel was wandelen, hun doel ja, was ja. geen radiomaken. Dus Maar op dat gebied, hè, Danny, je hebt er toch nog één of twee wandelaars bij gekregen. Ja. Dus uh, ja, we hebben de, de strik ontdekt en ik kijk heel blij terug. Het was kalm, stil en verrijkend. En uh, ja, we zijn helemaal klaar voor Let's Celebrate.